6 uur. De Radio 1 SportsZone. Dusara Carasso en Tom van Heck. Komend uur de ontknoping bij tafeltennis en bij het hockey. De tweede helft gaat verder. stelling van de dag in Aan de Lijn is... medicijnen voor zeldzame ziekten moeten voor iedereen vergoed worden. Ongeacht de prijs. Eerst hoort u het NOS Nieuws met Jobboot.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 En dat was uh, reden voor de captain om te besluiten terug te keren. Nou, ons inzien is op dat moment een juiste keuze... omdat het vliegtuig natuurlijk net vertrokken was vanaf Amsterdam... dat ook de eerste luchthaven was waar hij weer naartoe kon. En dus hij heeft geen risico genomen en heeft het vliegtuig weer aan de grond gezet. En wij zijn gestart met een onderzoek op dit moment. De maai heeft samen met explosieve verkenners en speurhonden... in het vliegtuig gezocht naar een bom, maar dat heeft nog niets opgeleverd. Het vliegtuig was op weg naar het Engelse Leeds. De passagiers zijn met een ander toestel alsnog naar hun bestemming gebracht.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 Ook is er niet van plan om gemeenten op te roepen hun beleid ten aanzien van weigerambtenaren nu al te wijzigen, zoals de Kamer had gevraagd. De 20-jarige Nederlander, die afgelopen vrijdag bij Hamburg is verdronken, was onwel geworden. Dat blijkt uit de eerste sectie op zijn lichaam. Als dat uiteindelijk ook de defini als definitieve doodsoorzaak wordt vastgesteld, zal worden uitgezocht of er sprake was van dood door nalatigheid. Er is veel kritiek op het personeel van de recreatieplas waar de man aan het zwemmen was. Dat heeft volgens ooggetuigen niet adequaat gereageerd op de noodkreet van vrienden van het slachtoffer. Die probeerden de Nederlander te redden en liepen de hulp in van het badpersoneel. Maar dat kon de drenkeling niet vinden. Uiteindelijk werd het lichaam van de Nederlander door duikers van de brandweer naar boven gehaald. Boven een kapperszaak in de binnenstad van Apeldoorn heeft een grote brand gewoed. De brand is onder controle. Het zijn brandmeester is nog niet gegeven, er zijn geen gewonden. De brandweer onderzoekt nog of de brand is overgeslagen naar de panden ernaast. Schuin boven de kapperszaak zitten appartementen. Die zijn volgens de brandweer voorlopig onbewoonbaar. De kapperszaak en de winkels ernaast hebben schade opgelopen, zegt de brandweer. Die hebben in ieder geval rook- en waterschade opgelopen. Dus uh, ja, we moeten gewoon bekijken in hoeverre die uh, binnenkort weer open kunnen. Het vuur is inmiddels onder controle, maar er wordt nog steeds geblust. Het weer, vanavond alleen in het noordoosten, nog kans op een bui. In de rest van het land droog. Vannacht langs de kust enkele buien mogelijk met onweer. Morgen in het noorden eerst nog zon, verder bewolkt en af en toe regen. Het wordt 20 graden. Woensdag meer zon en 25 graden. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven richting Belgische grens... staat tussen Meers en Knoopend Europaplein 4 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Schiphol en Euvenhep 5 kilometer. De A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koenten 03. Na een aanreding op de A13 Den Haag-Rotterdam... tussen Delft-Zuid en Afrit-Belkonen-Rode Reis 4 kilometer. De rechte reishok is daar dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Kijk op liesmanbank.nl. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is uh, vijf minuten over zes. Komend uur ook aandacht voor de economie. Maar we gaan eerst snel weer terug naar het hockeystadion. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Hek en Lucella Carasso uit de grote eerste wedstrijd. Nederland, Olympische Spelen, Nederland, India. We gingen naar het nieuws met 2-1. Ja, en binnen de minuut was het 2-2. Shafrendra Singh uh, profiteerde van een actie op rechts... en tikte de bal uh, helemaal vrijstaand voor het doel. Waar de verdediging van Nederland was op dat moment... Uh, is mij nog steeds een uh, raadsel. En het leek erop dat India meteen uh, de zaak weer naar zich toe zou gaan trekken... deze wedstrijd. En dat Nederland voor niks een uitstekende eerste helft had gespeeld. Een uitstekende eerste acht minuten van de tweede helft. En het zou 2-2 worden. En India leek op weg, ik zei het al, om die wedstrijd naar zich toe te halen. Maar gelukkig... Nederland komt misschien wellicht met de schrik vrij, want een minuut of twee geleden was het eerste strafcorner voor Mink van der Weer in deze wedstrijd. De tweede van Nederland, de eerste strafcorner ging er al in, in de eerste helft door Roderick Weusdorf. Nu was het Mink van der Weer met een strafcorner en Nederland kan weer even opgelucht ademhalen. Het leidt weer tegen India met 3-2, maar achterin was het zeker niet sterk hoor, wat we de laatste tien minuten hebben gezien. Op de beurs halen ze ook opgelucht adem, want de beurzen veren weer op vandaag. Alleen uh, is de vraag wel waarom eigenlijk, want zoveel is er op economisch vlak niet gebeurd. Uh, vandaag tenminste voor zover wij, uh, wij dat kunnen overzien. Joost van Leeners, beleggingsstratege bij BNP Paribas Investment Partners. Goedenavond. Goedenavond. Uh, zien wij iets over het hoofd? Heeft u hier een verklaring voor? Nou, nee, kijk, het, het, het, uh, er wordt heel erg gekeken naar centrale banken op dit moment... Dus uh, de Europese centrale bank en de Amerikaanse centrale bank om, uh, om te kijken of die extra gaan stimuleren. En uh, de president van de ECB, Mario Draghi, die heeft daar vorige week natuurlijk wat over losgelaten. Die zei, we gaan alles doen om die euro te redden. Uh, daardoor zijn de rentes in, uh, in Spanje en Italië, met name gedaald. En dat heeft eigenlijk nog steeds een positieve effect, want het economische nieuws is inderdaad niet goed. Ja, en, en dat wordt verwacht dat, dat de ECB daar uh, deze week met nieuws over komt. En, en tot het zover is, blijven ze gewoon blij? Ja, ze hebben deze week hebben ze een beleidsvergadering. En um, ja, ze hebben een aantal opties. Hè. Ze kunnen natuurlijk de rente nog wat verder verlagen. Nou, die is al heel laag, dus dat is het probleem eigenlijk niet. Uh, maar wat ze ook kunnen doen, zij kunnen. Um, obligaties van die, uh, die probleemlanden, uh, met name Italië en Spanje nu nog, kunnen zij gaan kopen. En dat kunnen ze doen. Kijk, het beleid van de ECB is natuurlijk om de rente laag te houden. Nou, ze kunnen zeggen in Spanje en Italië is die rente niet laag. Dus dat beleid van ons, werkt niet. Dus dat moeten we, hè, om, dat, om dat ook in die landen te laten werken, kopen we die obligaties. Die kopen ze dan op de markt. En dat zou die rente moeten drukken. Dus er wordt nu gespeculeerd dat ze dat gaan doen. Maar, maar die rente die is natuurlijk al een beetje gedrukt. Is het dan nog wel nodig? Dan kan je ook zeggen. Van, hebben ze dan nog wel, wel het recht om dat te doen eigenlijk? Ja, kijk, het is, is natuurlijk nu gedaald omdat het, omdat het aangekondigd is. Dat zie je natuurlijk vaak. Dat het grootste effect van beleidsmaatregelen is op het moment van aankondiging. Maar als de ECB nu niet met acties zal volgen, dan is die rente zo weer waar die eerst was. Dus ze kunnen zich nu niet voorloven om te denken van nou, uh, we hebben het mooi naar beneden gepraat. En daar laat het bij. Er moet ook echt actie volgen. Denk ik. Maar die actie die moet volgen... dat moet ook wel echt een hele serieuze actie zijn. Hè? Als dat een paar plukjes zijn... Dan, dan is het effect wel heel snel weg. Hè? Dat klopt. Dat klopt. Ze hebben, hij heeft het, hij heeft het hoge dat werd hoog ingezet. Hè? We gaan alles doen. En we laten het niet uit elkaar vallen. Um, dus, um, uh, en, en die rente in Spanje... is met ruim een procent naar beneden gekomen. Dat is behoorlijk. Het is nog steeds eigenlijk te hoog. Maar goed, dat is al, al heel mooi. Uh, dus daar moet inderdaad een behoorlijke actie volgen. En daar... Ja, daar kan theoretisch natuurlijk weer een teleurstelling in zitten. Ja, dat zou kunnen. Maar wat dat betreft, uh, uh, ja, wordt er, wordt er flink voorgesorteerd op een grote maatregel, ja. Um, en wat dat voorsorteren betreft, normaal sorteren wij ook mee met Wall Street, zeg maar. Vaart Europa nu iets meer een eigen koers? Want in Amerika is men iets minder enthousiast, hè, vandaag? Ja, dat klopt. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Kijk, um, uh, Amerika heeft natuurlijk uh, uh, vorige week, eind vorige week is het daar ook flink omhoog gespoten. Hè. In twee dagen gingen we 3,5 procent omhoog. Ja, dan kan je zeggen, je loop je niet een beetje vooruit op positieve ontwikkelingen. Dus wat dat betreft zien we nu denk ik wat, wat winstnemingen. Wat ook wel aardig is, er was een, een cijfer uit uh, producentenvertrouwen in de regio rondom Dallas, dus in Texas. Dat is op zich helemaal normaal niet een cijfer waar men naar kijkt. Maar dat viel zo tegen, dan kan een klein cijfer of een onbeduidend cijfer kan toch ook weer een beetje effect hebben. Dus dat speelt misschien. Uh, maar daar houdt men ook het kruid droog. Uh, woensdag komt... Komt de Fed, de Amerikaanse centrale bank, komt daar met een beslissing over het monetair beleid. We hebben woensdag ook het producentenvertrouwen voor het hele land. Dat is een heel belangrijk cijfer. En vrijdag cijfers over de arbeidsmarkt. Dus voor dat betreft is de week, denk ik, waar men daar een beetje de kat uit de boom kijkt. Oké, okay, en iedereen kijkt dus naar de centrale banken. Wij ja. gaan u zeer danken voor uw toelichting. Joost van Leenders, de beleggingsstrateg bij BNP Paribas Investment Partners. Dan uh, het tafeltennis. Lee Jouw staat te spelen tegen Samara uit Roemenië. Ragnar Niemeyer, hoe gaat dat? De laatste Nederlandse Li jouw in het enkelstel bij de vrouwen. Ze is zeker op Porto gekomen. Maar het staat inmiddels in deze partij 2-2. Ook hier natuurlijk een best of seven. En in die vijfde game staat de Roemeense nu met 2-1 voor. Ze protesteert wat. Denk dat die bal nog via de rand van de tafel is gegaan op de helft van Chau, Maar dat is niet het geval. Chow, haar voorgangster in tranen werkelijk. In de mixzone zojuist over haar grote kant die ze liet lopen. 3-1 voor toch. 4-3 uh, verliezen, ze mag nog wel de landenwedstrijd spelen later deze week. Op de Olympische Spelen hier in uh, Londen zal dat samen doen met Elena Timina en ook met uh, deze Li Zhao. Ze zijn dan met z'n drieën en werden dat voorlopig vier jaar natuurlijk wel Europees kampioen. We beginnen nog even een punt meepakken in deze Games. TT in de wedstrijd in games en ook TT in punten nu. Uh, een voorsprong van 3-2 voor Li Zhao. Maar het duurt nog wel even en het is dus weer een spannende wedstrijd van de Nederlandse in het enkelspel. En hoe lang duurt het nog bij de ook spannende wedstrijd van de Nederlandse hockeyers, Gerrit? Ja, het is vooral spannend hier. Het is 3-2 nog steeds in het voordeel van Nederland tegen India. En je zei, hoe lang duurt het nog? Je vroeg het. 11 minuten en 11 seconden op de klok. En die klok die gaat uitstekend. Die volgt het allemaal heel goed. 11 moeilijke, moeilijke minuten zullen het worden voor Nederland. Want na die 2-1 van India zo kort na rust. Dat ongelukkige doelpunt. Een voorzet van links helemaal achter iedereen langs. Komt uiteindelijk achter een verbaasde stokman. Toch op de paal en springt bijna 90 graden terug naar een van de Indiase spelers. Dharamvir Singh en die schiet hem gewoon erin voor 2-1. Nederland was toen even helemaal de kluts kwijt verdedigend. Shivindra Singh profiteerde binnen twee minuten. En godzijdank zou je bijna kunnen zeggen. Was daar dan Mink van der Weerde met de tweede strafcorner voor Nederland. Een prachtige strafcorner van Van der Weerden, hoor, moet ik zeggen. Via de onderkant van de lat. Hij wou geen risico's nemen, kennelijk. Via de onderkant van het lat ging hij in het doel van de Indiase keeper. En dat betekent dat Nederland op het ogenblik nog steeds met 3-2 leidt tegen India. 3-2 na een uitstekend gespeelde eerste helft, dat moet ik zeggen. Maar wat gaat het moeizaam, wat gaat het moeilijk op het ogenblik in die tweede helft? En wat is India af en toe gevaarlijk in de buurt van de Nederlandse cirkel? Zoals nu, op dit moment eh, zijn ze in de buurt daar via. Kan Maar de wel gaat voorlangs, langs het doel van Nederland. En Nederland kan gaan uitverdedigen. Maar het geeft wel aan dat met name in de defensie van Nederland het op het ogenblik rammelt. Dat men moeite heeft om de Indiërs af te stoppen. De individuele acties kunnen tot heel ver doordringen in de Nederlandse defensie. En dan komt er altijd weer zo'n leeppaasje naar een van de vrijstaande Indiërs. Ja, en waarom die dan vrijstaan? Daar zitten de Nederlanders elkaar dan aan te kijken. En ze vragen, waarom doe jij het niet of waarom doe jij het niet? Maar in ieder geval eh, profiteert India nog niet. Niet, nog niet, althans nog. 9,5 minuut. 3-2 is het voor Nederland. Maar wat is het moeilijk achterin? We komen zo bij jou terug voor de laatste minuten van die wedstrijd. Het geeft ons de gelegenheid om naar de landenwedstrijd bij het Turnen te gaan. Daar is Edwin Cornelis bij. Uh, Edwin, uh, maar Nederland helaas niet. Nee, nee, nee. Uh, er is helemaal geen team van Nederland bij het Turnen. Hè. Dus dan weet je het wel. Dan is een landenfinale uitgesloten. Het is overigens de landenfinale bij de mannen. In een uh, Turnarena, Noord-Greenwich Arena. Die uh, aardig gevuld is. Maar ook hier toch wel weer de lege plekken. en uh, de nodige militairen in uh, de vakken. Ze hadden de prestigieus nummer, de landenfinale. Waarbij in het verleden de Aziatische landen de afgelopen jaren de dienst uitmaakten: China, Japan. Maar de kwalificatie in deze uh, landenkwalificatie gaf al aan dat uh, de kaarten wat uh, verlegd zijn. Want uh, Japan en China kwamen er niet echt aan te pas. Plaatsen zich dan wel voor de finale, maar gaan daar niet als grote favorieten in. Daarvoor werden er in de kwalificatie te veel fouten gemaakt. We zijn inmiddels twee rotaties onderweg in die landenfinale. In de eerste rotatie werd er meteen duidelijk dat het opnieuw niet de dag van China gaat worden. Want de ploeg was niet heel goed op ringen. En Japan liet in de, tweede, in de tweede rotatie ook wat liggen op de sprong. Gaan op dit moment wel aan kop in het klassement China en Japan. Maar dat heeft er vooral mee te maken dat de sprong. Het onderdeel wat zij inmiddels beide hebben gehad. Dat dat een onderdeel is waarop je hoog kan scoren. Die andere ploegen krijgen dus nog de sprong. En die gaan het allemaal nog inhalen. Het is nog lastig dus om echt te zeggen hoe het ervoor staat. Want dan moeten we toch echt een beetje een wat betere graadmeter van deze wedstrijd hebben. Na een aantal toestellen. Op dit moment. Met 1 China, 2 Japan en 3 Frankrijk. Maar dat kan nog heel anders gaan worden in de komende uren. Gaan we weer naar het hockey. Want we naderen de slotfase Gerard de Groot. Ja, 7,5 minuut nog te spelen bijna. Nederland in de aanval, in de cirkel van India. Wil een strafcorner hebben, dat lukt niet. De scheidsrechter zegt dat hij via de voet weliswaar van een India ging. Maar niet opzettelijk. En dan is het gewoon een lange corner. Een lange corner genomen door Evers. Evers naar Billy Bakker. Billy Bakker raakt de bal weer simpel kwijt voorin. En het feit dat Nederland in de problemen zit, defensief. Dat is wel duidelijk. Want er gaan geen mensen meer mee naar voren van die achterste lijn. Drie, vier verdedigers achterin bij Nederland. Die nu de bal rustig naar elkaar schuiven. Kemperman helemaal terug naar Balkenstein. En Balkenstein opzij naar de wijn. En dat is een spelletje wat die Indiërs niet leuk vinden. Daar moeten ze een beetje als een haasje achter die bal aan lopen. En daar hebben ze allemaal geen zin in. Dus ze willen gewoon veel liever zelf aan de bal zijn en zorgen dat ze de mogelijkheden creëren voor het doel van uh, Jaap Stokman. Maar de fury is er een beetje uit uit het Indiase team, denk ik, in die slotfase. Nog zes minuten ruimte gaan en Nederland uh, gaat uh, behoedzaam in de richting van de cirkel van India. Maar de paas van Jolie komt uh, niet goed aan. Wel via een stik van een van die Indiërs uh, over de achterlijn... en gaat Nederland de lange corner nemen via Weusel. Weusel zoekt en gaat kijken. Wil die Jolie vinden achterin? Nee, doet het niet. Blijft zelf gaan en loopt zich vast, maar wordt een overtreding gemaakt in de defensie van... India en Nederland krijgt de vrije slag. Snel genomen door Evers. Even naar jullie, Jolie in de cirkel goed gestopt daar door die India's verdedigers. En daar gaat India weer komen. Kunnen ze eruit breken? Kunnen ze komen? Maar de Nederlandse defensie, ik zei het al, ze houden veel mensen achterin. Ze zijn bang geworden hoor na die uh, chaotische drie minuten na de rust uh, toen India van een 2-0 achterstand terugkwam op 2-2. En Mink van der Weerde daarna de zaak, de zaak voor Nederland in ieder geval nog een beetje opluchten met een raken strafcorner. Is het uh, Kemperman die de bal goed onderschept? Nu misschien een mogelijkheid van Nederland. Drie aanvallers, Evers, Bakker en Kemperman trekt ook bij. Evers probeert er voorbij te gaan, de aanvoerder van Nederland, Floris Evers. In de cirkel krijgt de bal op de voet, krijgt de bal tegen dus. India gaat uitverdedigen en het blijft een voorsprong voor Nederland, 3-2, tegen India dat heel langzaam, denk ik, de krachten ziet wegvloeien. En Ed van de Bent zit al uren te genieten van eventing. Dan hebben we het natuurlijk over de paardensport. Ed... Ja, het is een wisseling van genieten en toch uh, second thoughts, om het maar op zijn Engels te zetten. Want een, een beetje gemengde gevoelens als je dus uh, tien valpartijen op uh, 50 starts hebt gezien. Waarvan vier met paarden en zes met ruiters. En uh, ja, we hebben nog steeds geen informatie, geen echte informatie. Hoe het uh, met zowel de viervoeters als uh, de tweebenigen uh, is, om het zo maar uit te drukken. Maar ik denk dat dit toch een beetje in de richting gaat. Ik zei het vorig uur al, van uh, dat eventing misschien wel geschrapt gaat worden van het programma van de Spelen. Want men wil absoluut geen, geen gekke toestanden. Het moet de reclame voor de sport blijven. Dat was het in Hongkong. Het was misschien daar te gemakkelijk. Nul uh, valpartijen. Maar dat betekent dat zo'n uh, Andrew Heffernan... die uh, met een Nederlands paspoort rijdt... en uh, dat die een, een slechte voorbereiding had... die moest steeds dan weer 10 minuten later... dan weer 20 minuten later... dan weer 5 minuten langer. Dus maar als je dan ziet hoe hij met zijn hele jonge paard... jongste paard uit het veld... 9-jarige Mary... deze 37-jarige Nederlandse... Maar altijd wonend en, en, en uh, spreekt uh, geen Nederlands, maar woont en werkt hier in Engeland. Dat hij slechts uh, 30 seconden boven die optimaliteit eindigt. En met 12,40, chapeau voor hem. Maar hij heeft een hele hoog hoed bij dressuurrijden. Nu had hij die veilige cap en hij is binnen. Nou moet dat alleen nog gaan gelden voor onze derde starter. De hele jonge, 22-jarige Elenne Pen. Over een klein uur weten we het. We gaan naar het tennis. Robin Haas, hoorde u eerder vandaag, had een voorbereiding van één dag gekozen op de Olympische Spelen. Dat was niet voldoende om een eerste ronde over te leveren tegen Casquet. En de dubbel speelt u nu samen met Royer. Hebben ze zich überhaupt daarin voorbereid, Gio Lippes? Ik denk dat ze weinig kans hebben gehad om zich echt voor te bereiden. Misschien dat ze elkaar net nog even gesproken hebben hier. En misschien nog eventjes op een van die trainingsbanen hier zichzelf in elk geval warm hebben geslagen. Uh, maar uh, ja, voorlopig uh, lijkt het er niet op dat het uh, niet echt goed gaat. Want uh, ze staan 1-0 voor in games in de eerste set. Het is net vier minuten onderweg hier. En ze staan 40-15 voor in de tweede game. Uh, dat betekent dat ze op het punt staan om de tegenstanders Paes en Vardan, twee Indiërs. Paes is echt zo'n veteraan. Die speelde al twintig jaar in het tennis mee. En vooral een goede dubbelspeler was vroeger ook wel een hele aardige enkelspeler. Die, ja, die staat toch voorlopig op breakpoint tegen. En kijken wat er nu gebeurt. Nou maken de Indiërs nog een punt daar. En wij vanaf onze hoge positie waarmee we vanmorgen die plek konden bekijken, de baan konden bekijken waar Robin Hazen speelde tegen Richard Gasquet. Kansloos verloor trouwens, 6-3, 6-3. Daar kijken we nu de andere kant op, richting court number one. Daar spelen ze niet, ze spelen op baan nummer 19 en dat is de aller, allerlaagste, de allerkleinste baan hier op Wimbledon. Maar er zitten toch nog wel redelijk veel Nederlandse toeschouwers daar. Want als je hier naar die overkant kijkt, een heel klein tribunetje. Maar die is wel vrijwel geheel oranje. Ze zijn er nog steeds niet hoor. Die break is er nog steeds niet. Nog steeds één kans, één breakpoint. Kijken of ze die nu kunnen benutten. Dan zien we daar dat Royer aan de achterlijn staat. En dat Hazen gepasseerd wordt hier aan de voorkant door een van die Indiërs. En dat het op dit moment juice is geworden in de tweede game van de partij. We zijn nog heel vroeg in de partij. Weinig over te zeggen... Maar... Maar dan moeten toch kansen liggen voor die twee Nederlanders. Dan gaan we van de tennis naar het tafeltennis. De Nederlandse Li Jiao tegen de Roemeense Samara. Rachna Niemeijer. 3-2 voorsprong in games. En we zouden dus wel eens in de beslissende game kunnen zitten. In de best of 7. Li Jiao tegen de Roemeense Samara. Vooral een speelster, Erg goed, Europese kampioen geweest. Maar. Deze partij dus een achterstand van 3-2 tegen Li Jiao in het enkelspel. 3-3 momenteel de stand in de wedstrijd. Het golf wat op en neer. Beide speelsters hebben zo af en toe het heft in handen en geven vervolgens het initiatief ook weer weg. Li Jiao heeft de surplus tegen deze Roemeense, en bal hoog de lucht in bij Li Jiao En een jelly in de maak, harder klap met de voorhand van de Roemeense. Maar die bal is uit, gaat over de tafel heen. En een 4-3 voorsprong voor Lidjauw. 3-2 voorsprong in games. En misschien wel op weg naar de kwartfinale van dit toernooi. hier in de Excel Arena. Zo noemen we het maar even. Deze venue van de Spelen. Gerard de Groot bij het hockey, de slotfase, Gerard. Nog 1 minuut 49 seconden op de klok. En de klok staat stil. Omdat het, als ik het goed gezien heb, Robert van der Horst is. Die achterin een krampgeval heeft gekregen. In de cirkel. Het been ging stijf omhoog. En hij heeft veel pijn op dit moment. Fysiotherapeuten zijn erbij. De Indiaanse spelers zeggen van... Uh, hij moet snel van het veld af. Wij uh, hebben de bal zo direct. Want wij hebben een uh, vrije slag. En dan uh, kunnen wij misschien nog wat doen aan die 3-2 achterstand. Maar ik zei het al. Die laatste vijf minuten heeft Nederland het initiatief weer genomen, heeft ze de wedstrijd weer naar zich toe getrokken, heeft ze de wedstrijd weer in handen genomen, want Indiërs die waren de krachten, de krachten die er kwamen na veel en veel aanvallen en veel hardlopen en rennen met de bal, waren die krachten wat weggevloeid en nu strompelt Robert van der Horst daar naar de zijkant, lijkt me inderdaad niet verstandig om iemand die met een kramp zit, om die nog in die slotfase terwijl India natuurlijk een doelpunt wil gaan maken om op 3-3 te komen om in die slotfase die man achterin te zetten, Robert van der Horst dus Wandelt, uh, hinkelt meer het, uh, het veld af uh, samen met de visio en uh, wordt er. Uh... Coach Van As een beetje op de schouders geslagen. Ja, het zit er allemaal niet meer in in die slotminuten voor jou. Nederland moet het zonder je doen. En de bal is in de buurt gekomen van doelman Stokman. Die laat hem over de achterlijn lopen. En Nederland gaat nu de seconde aftellen. 1 minuut en 40 seconden nog te gaan. En Wouter Jolie helemaal geen haast heeft hij achterin om die bal te nemen. Speelt hem hoog in de lucht richting Billy Bakker. Komt inderdaad bij Bakker. Maar die laat hem wat ongelukkig van de stick lopen over de zijlijn. En dan heeft India weer balbezit. En dan moet moet je oppassen. Daar komt uh, Sunil. Sunil helemaal op rechts ervoor. Komt hij al uh, voor maar niet goed voor. Gaat uh, ver in de zijplank van het doel van Nederland en nu kan Nederland weer uh, balbezit nemen. En voelt ook het publiek hier uh, dat Nederland uh, de wedstrijd hier zal gaan winnen. Want die laatste minuut, die laatste 60 seconden worden ineens met uh, gescandeerd en applaus uh, begeleid door de vele vele Nederlandse supporters hier op het uh, hockeystadion. Dat uh, in tegenstelling tot vele andere uh, uh, venues hier in, in Londen goed vol is, weinig lege plekken kent. Veel Nederlandse hockeyfans op de tribune Die zien dat India de bal opnieuw over de achterlijn speelt. En nu gaan ze vragen wat er is gebeurd met de scheidsrechter. We willen nu een discussie. De scheidsrechter moet nu gaan kijken wat er is gebeurd. Dat gaat weer allemaal lang en lang duren. Er wordt een video-umpire gevraagd. De derde umpire moet gaan kijken. En dan moet een van die Indiase spelers precies gaan zeggen wat hij dan denkt dat er gezien is. En wat is er gezien? Ja, zeker ja de bal komt uh, zo te zien inderdaad op de voet op de knie van mink van der weerde dus dat zou betekenen dat de indiërs nog in die laatste seconde die laatste 45 seconden nog eventueel een uh, strafcorner zouden kunnen krijgen als in ieder geval de video Empire daar ook uh, over uh, gaat oordelen we kunnen dat hier verder allemaal niet volgen. De beelden worden niet meer herhaald de scheidsrechter gaat nu in discussie met uh, utapa een van de indiaanse spelers en zegt dat hij verder zijn mond moet houden die hij zou wel geroepen hebben dat het een een beetje ongelukkig en sukkelig was van die scheidsretter... ...om dat niet gezien te hebben, die bal op de knie van Van der Weerden. En ik, ik denk dat het in de herhaling wel te zien is... ...dat het inderdaad wel eens een strafcorner kunnen gaan opleveren. Spannend moment dus voor het Nederlands elftal. Want met 3-2 voor en nog 45 seconden te spelen... Moet je natuurlijk er niet aan denken dat het inderdaad zo direct een strafcorner gaat worden. De derde umpire heeft daar heel, heel lang voor nodig om dat allemaal te zien. En dat duurt hier weer minuten, minuten. Het publiek begint wat uh, slow hand te doen. Begint wat uh, te, te, te joelen van jongens schiet eens op. laat eens even weten wat er allemaal precies gebeurt. En nu zie ik dan te scheid zetten. een discussie gaat met de video umpire. En levert het geen strafcorner op. Uiteindelijk denk ik dat die bal iets te hoog in de cirkel is gespeeld. En uh, Nederland gewoon in balbezit is. En India is natuurlijk teleurgesteld. En Nederland is opgelucht. Opgelucht natuurlijk dat dit geen strafcorner is geworden. Want daar hebben ze altijd nog zo'n jongen als Sandeep Singh voor, die ze geweldig goed kan nemen, hoor die strafcorner. Maar Nederland is de bal weer veel te snel kwijt. Nog 38 seconden. India op links. Uh, Utapa over de zijlijn. Nee, niet over de zijlijn. Houdt de bal goed binnen. Wordt van de bal gezet. Maakt een overtreding. En Nederland gaat de vrije slag nemen op rechts in het veld. Rechts van de cirkel. Dat gaat Van der Weerde doen. De man die de 3-2 voor Nederland Nederland scoorde op een zo belangrijk moment... toen het Nederlandse team dreigde in elkaar te zakken... toen het van 2-0 voor op 2-2 kwam. En Van der Weerde uiteindelijk de 3-2 maakte. De eindstand die zo direct over 10 seconden op het bord zal komen. Nederland gaat de openingswedstrijd van het mannentoernooi tegen India winnen. En het heeft met name in de tweede helft heel, heel, heel veel moeite gekost. 3-2 wordt het uiteindelijk. Robert van der Horst... Roderick Weustoff met de strafcorner en Mink van der Woorden met de strafcorner. En Vier Singh en Shivandra Singh voor India. Het is het verhaal van de openingswedstrijd van Nederland. Die Nederland met 3-2 wint van India in het Olympisch hockeytoernooi. Nederland is dus goed gestart in het mannentoernooi nadat ook de vrouwen al eerder winst behalen. Die gaan morgen weer hun tweede wedstrijd spelen. We verlaten de sport eens eventjes. Precies, want in Moskou is het proces begonnen tegen drie leden van de vrouwelijke punkband Pussy Riot. Zij staan terecht omdat ze vanaf het altaar van de belangrijkste Moskouse kathedraal een nummer hebben opgevoerd waarin zij baden om het vertrek van Vladimir Poetin. Voor de rechtbank kwamen voor- en tegenstanders van Pussy Riot samen. Geert Groot-Koerkamp zag daar hoe zij verhitte discussies voerden over de vrouwen die binnen stonden. De emoties lopen hier soms hoog op in de straat die langs de rechtbank loopt van het Gamovniki district hier in het centrum van Moskou. Want daar is vanochtend het proces van start gegaan tegen de punkband Pussy Riot. Althans tegen drie leden van de band, drie jonge vrouwen... die terechtstaan voor een uh, omstreden performance in de kathedraal van Christus de Verlosser. Een van de heiligdommen van de Russisch-orthodoxe kerk in Moskou. Begin dit jaar in februari. De actie van de dames heeft veel Russisch-orthodoxe gelovigen geschokt. En vandaag zijn hier vlakbij de rechtbank zowel aanhangers van Pussy Riot als ook tegenstanders aanwezig. Een van die tegenstanders is Vadim Kwiatkowski... van de bond van Russisch-Orthodoxe Jongeren. De rechtbank zegt hier moet een besluit nemen. En dat besluit moet voorkomen dat iets dergelijks nog een keer gebeurt. De vrouw met wie hij in discussie is vraagt... of er in de wet iets staat over heiligschennis... Maar daarop zegt Ripkowski: Ik ben geen jurist. Onze bond zegt die eist geen zware straf. Wij willen dat er een besluit komt dat een herhaling in de toekomst uitsluit. En we weten dat veel van de aanhangers van Pussy Riot het daarmee eens zijn. De aanhangers zijn vandaag duidelijk in de meerderheid en ze houden zich betrekkelijk rustig. Er is behoorlijk wat politie op de been en een politieman met een megafoon vraagt voortdurend of de mensen de rijweg willen vrijhouden. Vrouw, de, vrouw, de, vrouw, de, vrouw, de, vrouw. de weg die langs de rechtbank loopt is afgesloten door dranghekken, dus tot vlak bij het gebouw kun je niet komen. Het was trouwens in dit gebouw en in dezelfde rechtszaal... waar anderhalf jaar geleden het proces liep tegen ex-oliemagnaat Michail Godorkovski. Ook al zo'n geruchtmakende zaak. Wel een beetje een gevoel van déjà vu dus. Omdat je hier ook veel van dezelfde gezichten ziet als toen. Zoals Sergei Parchomenko, een bekende journalist... en ook organisator van enkele van de grote demonstraties van afgelopen winter. Voor hem is de zaak tegen Pussy Riot een duidelijk teken dat het Kremlin bezig is de duimschroeven verder aan te halen. Het is eerst en vooral, zegt hij, een manier om een morele atmosfeer te scheppen van algehele verslagenheid. De mensen wordt op het hart gedrukt dat iedere vorm van activiteit wordt afgestraft, gevaarlijk is en strafbaar. Of je nou verkiezingswaarnemer bent, gewoon activist of een vrijwilliger die deelneemt in een liefdadigheidsorganisatie, of een deelnemer aan massademonstraties. Dat regime bestaat nu al en die zaak Pussy Riot is gewoon een klein detail van dit regime. Nog een element van die constructie die men sinds maart, sinds de presidentsverkiezingen aan het opbouwen is. Die proberen, die niet Naar verwachting zal het proces tegen Nadezhda Talakonikova, Maria Aljochina en Yekaterina Samutsevich niet al te lang duren. Misschien dat half augustus al het vonnis zal vallen. De straf kan oplopen tot zeven jaar gevangenis.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 Volgens PiS is zo'n verbod alleen mogelijk via een wetswijziging... en daar begint ze als demissionair minister niet meer aan. Het is onzeker of de Saoedische judoka Shahar meedoet aan de Olympische Spelen. Haar vader dreigt haar terug te trekken als ze tijdens de wedstrijden geen hoofddoek mag dragen. Volgens een Saoedische sportofficial moeten vrouwen zich aan de islamitische kledingvoorschriften houden. Het IOC en Saoedische officials zijn nu in overleg. De eerste wedstrijd van de judoka is aanstaande vrijdag. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dan nu het weer. Hier is Willemijn Houbert. Vannacht valt er in de kustgebieden nog een bui. In het noordwestelijk kustgebied mogelijk ook met onweer. Het koelt af naar zo'n 10 tot 12 graden. En in het zuiden is het flink bewolkt. En morgen begint de dag met wat buien en ook wat zon in het noorden. Vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen... die zich in de loop van de dag richting het noorden uitbreidt. En daaruit valt dan van tijd tot tijd wat motregen, maar in de middag wordt het droog en dan bereikt het kwik ook de hoogste waarde. Zo'n 17 tot 21 graden wordt het. De wind draait dan van zuidwest naar zuidoost... maar blijft wel matig van kracht. En woensdag wordt een warme dag met gemiddeld 26 graden. Er is zon, maar later op de dag gaan er stevige regen- en onweersbuien vallen. En de dagen die daarop volgen verlopen wisselend bewolkt... met soms een bui en middagtemperaturen rond 22 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog twee files, eentje op de A4 Amsterdam richting Den Haag... per op 2 kilometer. En er was een aanreding op de A13 Den Haag Rotterdam. Alle rijstroken zijn weer open. Bij de afwitberk van rode rijst nog 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks in Aan de Lijn en daar gaan we zo mee beginnen. Maar eerst nog even wat anders mee. In Aan de Lijn gaan we praten over die vergoeding van die hele dure geneesmiddelen. Robin Haase is uitgeschakeld in het enkelspel op de Spelen. Maar hij staat nog in de dubbel. Gio Lippens. Gio, wij gunnen jou geen rustdag. Jij gaat na het wielrennen gewoon door naar Wimbledon voor het tennis. En je ha. zit nu te kijken naar Haase. Ja, dat is uh, toch wel een uh, genoegen moet ik eerlijk zeggen hoor. Nooit op Wimbledon geweest en dan uh, een fantastisch uitzicht over uh, de bijbanen in ieder geval van uh, Wimbledon. Prachtig uh, gras, hoewel het toch al op uh, veel plekken weer uh, kapot getrapt is. Het is natuurlijk vrij kort na het uh, gastoernooi van uh, Wimbledon begin juli. En dat betekent dat die banen toch wel te lijden hebben gehad. Um, en dan links van mij, daar kijk ik naar uh, die partij t, uh, tussen Robin Hazen en Jean-Julien Royer. En aan de andere kant van het net uh, Leander Paes en uh, Vishnu Vardan uit India, een gelegenheidsduo. Pardan, dat is Vardan is een jongere speler die eigenlijk de laatste was... die nog met Leander Paes wilde spelen. Want de mannen die net op de baan hebben gestaan, Bupati en Bopanna, die hebben dat geweigerd. Blijkbaar toch wat animositeit daarbij die Indiërs... met name tussen de ervaren spelers Bupati en Paes. En vandaar dat Paes nu staat met deze Vardan... en dan maar eens zien waar het schip strandt. Voorlopig is het nog een redelijk volmaakt evenwicht... want het staat er staat 3 in de eerste set. Terwijl ik nu kijk naar een ja, mooi balletje van uh, Robin Haas. Het applaus klinkt. En dan uh, betekent dat dat uh, de Nederlanders uh, voorstaan met 4-3. Ook natuurlijk een duo dat we nog niet lang kennen. Uh, we weten dat hij Jean-Julien Royer... eigenlijk uh, voor uh, Curaçao uitkwam voor de Antillen. En uh, uiteindelijk uh, besloten heeft om voor het Nederlandse Davis Cup team te gaan spelen. Bij de laatste Davis Cup wedstrijd van Nederland. En dat beviel goed. Het was een echte teamspeler vond men. En vandaar ook uh, dat hij... Uh, ja, toch de volgende keer ook mag komen opdraven. Royer die dus uh, nu samen met Hazen hier op het Olympisch toernooi staat. En ik ben benieuwd hoe ver deze twee kunnen komen. Hazen natuurlijk hoog geclasseerd op de wereldranglijst. Na het toernooi van Kitzbühel geklommen van plaats 42 naar plaats 33 op de wereldranglijst. Maar ja, het uh, hielp uiteindelijk niet tegen die Richard Gasquet van vanmorgen. Die bleek toch wel een maatje te groot. Het was ook een beetje onwennig voor Hazen. En ik denk dat hij misschien nu toch alweer iets beter in zijn uh, spel zit. Het is natuurlijk totaal anders het dubbelspel dan het uh, enkel. Maar hij is weer wat gewend aan het gras, want in Kietzbuhl speelde hij op een andere ondergrond twee dagen de tijd gehad om te acclimatiseren. En nu dan hier op het Olympische gras, want zo kun je het dan wel noemen. Het is het heilige gras van Wimbledon, maar het Olympische gras van deze Spelen. We gaan beginnen aan de volgende game in de eerste set. Het staat 4-3 voor de Nederlanders. Nog niks beslist. Lippen's bijbaan op de bijbaan van Wimbledon. Sportzomer aan de lijn. In tijden verliezen vandaag hoeveel mag gezondheid kosten. Daar gaat het allemaal over nadat bekend werd dat het college van zorgverzekeringen erover nadenkt om te stoppen met het vergoeden van dure medicijnen voor enkele zeldzame ziekten. Patiënten met de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabri krijgen hun medicijnen tot nu toe volledig vergoed voor de zorgverzekering. En dat kost jaarlijks veel geld. Als de muziek uit kan, kunnen we ook met de rubriek eh, beginnen. De stelling luidt namelijk medicijnen voor zeldzame ziekten... moeten voor iedereen vergoed worden, ongeacht de prijs. En als we even kijken naar de stemming op internet. 239 stemmen zijn inmiddels uitgebracht, kan nog de hele dag. 77% is het met die stelling eens. We gaan naar Renske Leijten van de SP. Goedenavond, mevrouw Leijten. Goedenavond. Behoort u tot die 77% die het met die stelling eens is? Ja, ik ben het daarmee eens. Maar dan moet het wel uh, toegelaten medicatie zijn die uh, uh, dus ook medisch wel werkt. Hè? Uh, er zijn ook wel therapieën uh, waarvan we dat nog niet weten, die nog in uh, onderzoek zijn. Uh, dan moeten we helpen om dat onderzoek zo snel mogelijk te verspoedigen. Maar iets toelaten tot de basisverzekering, dan moet het ook altijd werken. Uh, maar dan moet er geen onderscheid zijn tussen ziekten die wat regulierder, wat vaker voorkomen of zeer zeldzaam zijn. En daar hebben we het over als we fabrieënpomp hebben. Want u noemt daar wel iets, uh, het moet wel werken. Dat is inderdaad niet in alle gevallen bewezen. Ook vaak omdat er in Nederland daar maar weinig patiënten zijn. Dus dat het ook een beetje moeilijk uit te proberen is of vast te stellen uh, hoe het, of het werkt. Hoe, hoe zou je dat moeten oplossen wat u betreft? Nou, als het gaat over de medicatie van Fabri... dan wordt er eigenlijk gesteld door de college van zorgverzekering... het werkt, maar het is te duur. Hè? Het wordt heel erg gelinkt aan het, is, het werkt wel, maar het is te duur per patiënt. En volgens mij moet je dat niet doen. En in de, in de situatie van pompen... dan werkt het als je in een vroegtijdig stadium begint met die medicatie... en later niet meer zo goed. Kijk, en dat is een afweging die een arts moet maken. Ook niet iedere kankerpatiënt krijgt dezelfde behandeling... maar het zit wel allemaal in de basisverzekering. Omdat je nou eenmaal zelf zo'n behandeling niet financieel kan betalen... En dat geldt natuurlijk ook voor zeldzame ziekten of mensen die dat hebben. Ik praat er ook over uh, met uh, Wim Groot, is gezondheidseconoom aan de Maastricht University. Meneer Groot, goedenavond. Goedenavond. Uh, als ik u die stelling voorleg, medicijnen voor zeldzame ziekten moeten voor iedereen vergoed worden, ongeacht de prijs. Wat is uw eerste reactie dan? Nou, niet altijd en niet in alle gevallen. Uh, ik denk als je kijkt naar het uh, CVZ-advies, dan zeggen ze daar heel genuanceerd dat voor sommige gevallen. Uh, de, de, de, de werkzaamheid van, van het geneesmiddel heel beperkt is. En daardoor uh, de kosten in verhouding tot de, uh, tot de gezondheidswinst wel heel erg scheef komt te liggen. Hè. Ze zeggen voor uh, de ziekte van pompen dat voor de wat, uh, wat dan heten, niet klassieke uh, uh, vorm van aandoening. Uh, dat het uh, uh, 15 miljoen euro kost om één levensjaar in goede gezondheid te verlengen. Nou, dat is een, uh, dat is een heel groot bedrag. En dat, uh, uh, uh, dat geld, dat zou je ook uh, op een andere manier kunnen besteden. En daar meer gezondheidswinst mee kunnen realiseren. Uh, en ik denk dat we een discussie moeten hebben of we vinden dat dat in alle gevallen op deze manier zou moeten... of dat je zegt van nou, je moet dat geld zo inzetten... dat het de, de meeste gezondheidswinst oplevert. U bent gezondheidseconoom en uw, uw, uw boodschap is helder. De vraag is, die discussie moet op gang komen wat u betreft... wie gaat uiteindelijk dan die grens bepalen? Want dat is natuurlijk wel een hele lastige... waar niemand uiteindelijk zijn vingers aan wil branden. is een half jaar voor zoveel wel goed en een jaar voor zoveel niet goed. Ja, nee, dat is denk ik inderdaad een, een politieke beslissing. Daar moeten we als samenleving, als geheel... En, en via de vertegenwoordigers die we daarvoor gekozen hebben... een beslissing overnemen. In Engeland bijvoorbeeld hebben ze daar een hele duidelijke uh, grens uh, voor. Die ligt overigens betrekkelijk laag. Um, en uh, ja, automatisch alles wat daarboven komt, dat wordt niet uh, uh, vergoed. En dan ga je en, uh, wel een onderscheid maken uh, uh, op het recht op leven voor mensen. Voor de een wel, voor de ander niet. Nou ja, het, dit is meer een onderscheid dat je maakt van hoe je je middelen gaat inzetten. Kijk, ja, maar dat uh, komt het, natuurlijk neer op het recht van leven. Nee, nou ja, het komt op neer dat je die middelen zodanig inzet dat ze de meeste uh, uh, levenswinst opleveren. Kijk, die 15 miljoen euro die je nu besteedt om één jaar extra leven uh, te, te realiseren voor patiënten met pompen. Als je dat bijvoorbeeld inzet voor uh, mensen om, om uh, te stoppen met roken, dan weten we dat kost ongeveer 3000 euro uh, per uh, gewonnen levensjaar. Ja, dan kan je 5000 mensen uh, kan je voor hetzelfde geld... Uh, een jaar langer laten leven. Nou, dat is een afweging dus tussen of één patiënt één jaar langer laten leven... of vijfduizend mensen één jaar langer laten leven. Renske Leijten, als u deze uh, redenatie hoort, uh, niet ten koste van alles... Uh, is er wat u betreft wel een grens bespreekbaar? Of zegt u, nou, die grens moeten wij niet willen maken, moeten artsen maken? Ja, kijk, als iets medisch niet werkt, dan moet je het niet gebruiken, hè? Dat nee, want... nee, maar ook, dat ook even, gebruik... het, het werkt medisch... Heel even. Het werkt medisch wel, maar het kost 15 miljoen euro voor een gewonnen levensjaar. Dus het werkt medisch, ja, want het is een gewonnen levensjaar. Dan gaat het over de gehele groep en niet over één persoon. Uh, ik denk dat je dat dan wel moet doen. Kijk, het zijn zulke zeldzame ziekten dat er bij zo weinig mensen voorkomt. En ook die mensen wil je gunnen om het leven te verlengen. Mogelijk in die tijd dat er een geneesmiddel uh, gevonden wordt... waarmee je dus echt geneest. Kijk, ik vind het heel erg zuur dat wij een gezondheidsstelsel hebben... waarin aan de ene kant winst wordt gemaakt... bij zorgverzekeraars, bij ziekenhuizen, bij andere zorginstellingen... Uh, en we weten allemaal dat dat gebeurt. Maar aan de andere kant moeten we een discussie voeren over de patiënt is te duur. En eigenlijk, wat kost een mensenleven? En ik vind dat eigenlijk niet met elkaar sporen. En zolang je dus zit met eigenlijk een stelsel waarin we heel veel geld hebben met elkaar. Hè, de zorgverzekeraars houden gewoon meer dan 600 miljoen over op jaarbasis op de verzekering. Dan vind ik dit eigenlijk een non-discussie. Maar toch even, die ga ik dan toch even als presentator met u aan die non-discussie, want uh, de, de kosten van de gezondheidszorg stijgen zodanig sterk in de afgelopen twintig jaar dat ook u weet en in ieder weet dat er ergens daarin een ombuiging moet plaatsvinden. Is dit een onderdeel waarop u zegt daar kan mee in worden omgebogen, of zegt u nee, dit is een onbespreekbaar onderdeel? Nou, dit, kijk, dit gaat om zo'n kleine groep mensen... dat als je zegt, die sluiten we uit van deze gezondheidszorg... dat dat dus echt een druppel op de gloeiende plaats zal zijn. En daarbij is het een begin van een discussie voor andere ziekten natuurlijk. Want waarom zou je dan hele dure kankerbehandelingen nog wel toepassen? En dan wordt het gewoon een kwestie uiteindelijk van... heb je de centen om beter te worden of om langer te leven of niet? En wij zouden dat liever niet op die manier voeren, nee. Wim Groot, als u dit hoort, mevrouw Leijt is helder, hè? duidelijk... Ja, maar ik vind het ook een beetje je hoofd in zon te steken. Hè? Want kijk, dat geld besteed je nu aan, uh, uh, aan, aan deze uh, zeldzame aandoening... Um, maar je kan dat geld ook op andere manieren besteden, bijvoorbeeld voor verbetering van uh, de ouderenzorg of om uh, uh, um, uh, uh, meer aan, aan, aan preventie uh, te doen. Uh, en die discussie, vind ik, moeten we wel voeren. Het, is, het is gaat wat makkelijk om te zeggen van ja, alles wat, wat er maar mogelijk is, dat moet ook maar, uh, uh, dat moet, moet ook maar betaald worden uh, door de zorgverzekering. Kijk, mensen die... Uh, het lage been over de sterk stijgende zorgkosten. Een, een, een gezin met een modaal inkomen... betaalt inmiddels al een kwart van het inkomen aan, uh, aan zorgpremies. Daar zit natuurlijk wel op een gegeven moment een grens aan. En dan ben je gedwongen om prioriteiten te stellen. En dan komt een discussie over... Dergelijke, dure geneesmiddelen. Ook aan de orde, denk ik. Mevrouw Leijden, tenslotte. u zegt. Dit is voor mij een onbespreekbaar punt. Waar liggen uw prioriteiten wel eigenlijk als u naar ombuiging van stijging van de kosten in de gezondheidszorg kijkt? Nou, wij zouden graag toegaan naar een stelsel waarin niet de winst centraal staat voor de aanbieder, maar de gezondheidswinst. En dan ben ik bereid om voor een kleine groep patiënten die gelukkig zeldzame ziekte hebben, om die ook de solidariteit van de basisverzekering te geven. En natuurlijk moeten we investeren in preventie. Het voorkomen van ziek worden van mensen, uh, daar heeft de heer Groot echt een punt, dat is ontzettend belangrijk. Nu is het zo dat in ons huidig stelsel je eigenlijk pas begint te tellen uh, om, als je geld oplevert, dus als je ziek bent. En dat er veel te weinig aan preventie wordt gedaan. Verder zou ik heel graag willen dat je veel meer kijkt... van wat kan er in de eerste lijn, hè, in de, uh, dat is nou ja, de, eigenlijk de goedkopere gezondheidszorg... Uh, gebeuren in plaats van in een dure ziekenhuis. Hoe kunnen we ergens op tijd bij zijn? Alleen, weet je, er zijn vele schakels waaraan je kunt draaien in de gezondheidszorg... maar ik kies er niet voor om bepaalde patiëntgroepen tegen elkaar uit te laten spelen. U krijgt dure medicijnen en daardoor is de oudere zorg niet goed. Dat is volgens mij geen goede discussie ze ontvoeren. U heeft beide helder uw standpunt kunnen verwoorden. Renske Leijten van de SP en Wim Groot, uh, uh, gezondheidseconoom aan de Universiteit van Maastricht. Ik ga u beide danken voor uw deelname aan deze discussie. Zonder luisteraars, omdat we dat vanuit Londen doen. Maar die luisteraars hebben wel gestemd. En uh, ik ga nog één keer de stelling herhalen. Medicijnen voor zeldzame ziekten moeten voor iedereen vergoed worden, ongeacht de prijs. 77% is het daarmee nee, eens. Nee, 75%, 75 inmiddels. Inmiddels is het deze discussie. Iets. Dus drie kwart is het daarmee eens en één een kwart is het daarmee oneens. Ik dank u allen voor uw medewerking. Dan gaan wij uh, terug naar de Olympische Spelen. Tafeltennis. Li Jai is vanmiddag uitgeschakeld. Li Zhao was nog in het toernooi. Toen we jou voor het laatst spraken, Ragnar Niemeijer. Is dat nog steeds zo? Uh, ze zit nog steeds in het toernooi. Ze zit inmiddels misschien ook wel in een bus of een auto in de richting van het hotel. 4-2 uiteindelijk gewonnen. Net net in het tweede matchpoint. Li Zhao, dat betekent dat Nederland in het individuele in toernooi bij de vrouwen nog altijd is vertegenwoordigd. Een beetje gelijk opgaande partijen waarbij het geluk toch steeds uitviel... dat het zal waarschijnlijk ook kwaliteit zijn in het voordeel van Li Jiao en de Romeinse Samara, dat was haar tegenstander. Ze zitten in de kwartfinale, verbetering van de prestatie van Peking, toen ze de achterfinale finale de laatste zestien... en dat wilden ze ook verschrikkelijk graag. Ze was heel blij naar aflopen en zei van ja, goed, dit was een grote doel... En ze speelt nu tegen de nummer 2 van de plaatsingslijst. Li Jies had tegen de nummer 1 van de wereld gespeeld. Li Zhao gaat spelen tegen de nummer 2. Geen eenvoudige loting, maar ze zit goed in dat wel, Li Zhao. En ze zegt: van ja, goed, dit zijn de Olympische Spelen. Het bevalt niet heel goed dat ik hier naar binnen loop. Nou, dan heb ik de indruk: van, hier wil ik nog wel even blijven. Dit vind ik er mooi uitzien. Dit is een mooie entourage. En uh, nou ja, goed, dan moet je het maar laten zien. Tegen de nummer 2 dus uh, van de wereld. Een Chinese Li Zhao, in ieder geval verder. En dan zien we later deze week, dan zien we vanaf vrijdag ook Nederland nog actief in het landentoernooi Bij de vrouwen met Elena Timina en ook nog bij kortom Er is nog best wat mogelijk, zeker bij het vrouwen tafeltennis. Gaan we van tafeltennis weer de tafel eraf halen. Dan gaan we naar het tennis op het prachtige gras van Wimbledon. We noemen het maar eens even gewoon Nederland-India, Geolippens. Ja, Nederland-India, net als bij de hockeyers. En uh, voorlopig uh, staan de Nederlanders nog licht voor. Want er staat 5-5 in de eerste set. En ze staan op 40-15 voor. Dus het zesde, of het zesde punt in deze set kan komen. Het is uh, opnieuw Hazen die opslaat. En Royer bij het net dan de Indiërs klaar om deze surf uh, te ontvangen. ben benieuwd of het nu in één keer wordt afgemaakt. Het is uh, wel redelijk simpel het spel. Uh, in de zin dat uh, ze de opslag makkelijk uh, behouden. Weinig breekpunten, een paar breekpuntjes gehad uh, net... Uh, op de opslag van de Indiërs. Maar uh, daar konden de Nederlanders niet van profiteren. En, en nu is het dan 6-5 geworden voor deze twee. Jacco Elting, die loopt hier trouwens ook rond. Uh, die speelde nog op de Olympische Spelen in 1996. Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Uh, daar kwam die uh, ver in het uh, dubbeltoernooi. Verloor uiteindelijk de halve finale van de Woodies, Woodbridge en Woodford. Hij speelde toen samen met Paul Haarhuis. En uiteindelijk verloren de Nederlanders toen ook die strijd om de derde plaats. Om de bronzen medaille van Gulner en Prinosil. Het zou heel mooi zijn als uh, Hazen. En zijn uh, ja, curaçao medespeler. Maar hij speelt natuurlijk gewoon voor Nederlander Jean-Julien Royer. Als die ook zover komen. Voorlopig staan ze 6-5 voor in de eerste set. 35 minuten nog maar gespeeld. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl Ik zag jou hier. Je Het is nu Schelen. Het is voorbij, je spelletjes vervelen. We kennen hem hè. Ja. Ik, met, uh, ik dacht Simone, maar ze hebben nog een nummer gemaakt blijkbaar. Dus het heet uh, Cleo, Cleopatra. Dus, uh, we uh, Ja, aan het zoeken, zijn we aan verbinding aan het zoeken met Nederland. Maar dat uh, lukt nog niet. Nee, met nu, Turkije. Ja, met, Pierre Heijnen volgens mij. We gaan allemaal. Ja, ja, heel goed. Het gaat iets gelukt inmiddels. Ja, want minister Spies van Binnenlandse Zaken die weigert iets te doen aan de weigerambtenaar. Dat uh, zijn ambtenaren die weigeren homoseksuelen te trouwen. Die minister negeert daarmee een aangenomen motie van de Tweede Kamer. Uh, dus ze zegt, ja, we zijn demissionair, wij doen het niet meer. Pierre Heijnen dus, van de PvdA. Goedenavond. Goedenavond. En ik denk dat u daar niet zo blij mee bent. Nee, kijk, de motie van mijn hand... Uh, anders dan die van mevrouw Van Gent van GroenLinks... Uh, die vroeg er, erom om uh, ondertussen weten dat er een grote kamermeerderheid is... die er een einde aan wil maken... de gemeente op te roepen geen nieuwe weigerambtenaren aan te stellen. Dus gewoon het opschorten van het beleid om... Die mensen aan te stellen die op grond van gewetensbezwaren homo's weigeren te trouwen. En zelfs dat weigert minister speech nu. Dus daar ben ik verbolgen over, ja. En is dat om politieke reden, denkt u? Of is dat omdat ze zeggen, ja, wij zijn demissionair, dat moet een volgend kabinet maar doen. Z Zit daar iets nee, maar, in? Of is het puur nou, kijk, politiek? Ik begrijp, nou ja, het is puur politiek, want kijk, demissionair begrijp ik. Daarom vraag ik... Uh, ik ook niet, althans mijn motie niet mm -hmm. om nu de wet te veranderen, initiatieven te nemen, nieuwe dingen te doen. Ik respecteer het dat wij binnenkort verkiezingen hebben en daarna de Kamermeerderheid daar maar, maar korte metten mee moet maken op een manier die hoort met wetgeving. Ik heb niets anders gevraagd dan in de wetenschap dat er een overgrote Kamermeerderheid van meer dan 100 zetels nu is en straks ook zal zijn als je alle peilingen bij elkaar optelt en aftrekt die daar een eind aan wil maken om ondertussen aan gemeenten te vragen... geen nieuwe gewetensbezwaarde ambtenaren aan te stellen. Een lichtvaardiger, een simpeler verzoek is niet denkbaar. En ja. zelfs dat weigert Spies te doen. En aan en de andere, andere kant... Hij... Zichzelf, want dat doet ze namens een kabinet waar de VVD in zit... en waarvan mevrouw uh, Hennis Plasgaard... Nou ja, als, Eerst niet, als toen dat... wel... Ja, in ieder geval keer gaat tegen het discrimineren van homo's. Ik lees net op, op een of andere nieuwsite dat het CDA het homohaten tot een speerpunt in de campagne wil maken. Wel nu, er is een relatie tussen geweld tegen homo's en het haten van homo's en het toestaan van overheidshandelen wat homo's discrimineert. En dat verwijt ik het CDA, dat verwijt ik de VVD. Daar moeten ze eerst mee stoppen. En het is mij zelfs vanaf mijn vakantieadres de moeite waard om dit in uw uitzending te zeggen. Nou, dank u wel daarvoor. Uh, aan de andere kant, meneer Heijnen, de gemeenten weten natuurlijk ook dat er een Kamermeerderheid is. Dus ja. zouden die überhaupt nu nog wel weigerambtenaren aannemen, denkt u? Is, is het nog wel een bestaand probleem op het moment? Nou ja, er zijn uh, sinds het homohuwelijk uh, van kracht is geworden. Uh, enkele tientallen uh, ambtenaren aangesteld met gewetensbezwaren. in de gemeente Den Haag, mijn gemeente. is een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aangesteld. Met maar de ook onlangs nog? Ook de afgelopen ja, dat is, weken? Dat, dat, dat... Na nou, de afgelopen weken weet ik niet. Dat kan ik niet beoordelen. Daar moet ik eerlijk in zijn. Ik hoop dat de publiciteit. en het gezonde uh, verstand van gemeente. ertoe leidt dat men het niet meer doet. Maar ik betreur het dat minister Spies. Daar ja, geen briefje over wil schrijven. Goed, meneer Heijnen. Vanaf uw vakantieadres, u zei het al, in Turkije. Dank voor uw reactie hierop. Dank u wel. Dank dag. u wel. Dag. Dag daarmee gaan wij zo'n beetje aan het einde komen van dit uur. We gaan naar het nieuws van 7 uur zo toe. We zongen nog eens even op wat er afgelopen uur op olympisch niveau allemaal gebeurde. De Nederlandse hockeymannen begonnen met een 3-2 overwinning. Hun eerste poolwedstrijd tegen India 2-0 leidde Nederland met de rust. En 2-2 werd het snel en kort na de rust in een tijdsbestek van drie minuten. Maar Mink van der Weerde uit de tweede Nederlandse strafcorner 3-2 opvallend is overigens. Takema is er niet bij. Nederland kreeg twee strafcorner en Van de Weerde scoorde in. beide met een score van 100%. Er was tafeltennis. Lied jou? Zij uh, heeft gewonnen, zij is door. En Lidje ging er helaas uit. Dus we hebben één kwart finalist. En bij de mannen tennissers, de heren dubbel, wordt nog volop gespeeld. Robin Haase en zijn teamgenoot Royer spelen tegen het Indiaanse heren dubbel. En zijn gevorderd tot aan het slot van de eerste set. We zijn zo terug met de Sportzomer. We hopen dan een reactie te kunnen laten horen van Teun de Nooier. Hij heeft zeer veel gespeeld. Niet tien minuutjes in de wedstrijd zoals uh, een beetje werd verwacht van tevoren. Nee, hij uh, heeft een, een dominante rol op het veld gespeeld. Wij horen straks zijn reactie en natuurlijk ook andere reacties over alle olympische sporten van vandaag. Tot zo!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 ...van de prachtige een mooie actie van Piet Keizer. Ga naar radio1.nl, stel uw persoonlijke top 3 samen... ...en maak kans op een Sportzomer Stopwatch. De aanloop van Bloch, stok insteken omhoog... ...en eroverheen, en gaat eroverheen. De radio1 Sportzomer jukebox. Prachtige vooruit is dat gespeeld van Krajcek... valt op zijn knieën op het centercourt. Richard Krajcek. Ga naar radio1.nl en speel mee.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 Dit is Radio 1.